Belangen, organisatorische belangen, politieke belangen nu niet de doorslag geven en zorgen ervoor dat dat toeslagenstelsel nu eindelijk wordt afgeschaft. Maar zegt u dan ook dat de politiek erin eigenlijk tot nu toe heeft gefaald dan?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 en dat zei Michiel van Nisbe, voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening, tegen ons politiek verslaggever Matse Akkerman. Nederlandse rechtsstaat. Democratie is een systeem waarin de hoogste macht bij het volk berust en door hen direct of indirect wordt uitgeoefend via een vertegenwoordigingssysteem dat gewoonlijk gepaard gaat met periodiek gehouden vrije verkiezingen. Al dus waar het gewone volk vooral de bron van politieke autoriteit vormt en niet zoals volgens minister-president Mark Rutte onder Ede de almacht van de overheid die de burger finaal kan vermorzelen. Dus vermorzelen in de bedoeling van zijn woorden. Een kleine groep, zeer machtige personen die loyaal aan elkaar zijn en tevens verbonden zijn aan een hiërarchisch netwerk van banken en vermogensbeheerders, zoals onder andere BlackRock Incorporated, een van werelds grootste vermogensbeheerders en industriëlen die het werkelijk voor het zeggen hebben. Die aan de touwtjes trekken.